Schrijf met het NOAS In Leeuwarden is een grote drugsactie aan de gang. De politie is een aantal huizen en een bedrijf binnengevallen. Er zijn acht mensen opgepakt. De verdachten zouden betrokken zijn bij handel in harddrugs. Het is niet duidelijk hoeveel drugs er werden verhandeld, maar volgens de politie was er een groot bedrag mee gemoeid. Op de locaties waar vanochtend een inval was, zijn drugs, administratie, geld en auto's in beslag genomen.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 In de Randstad staan files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrik Jero Ambacht en Gorkum 20 kilometer met ruim een uur vertraging. En op de rijbaan richting Rotterdam op de A15 Dan staat tussen Gorkum en Harriksveld-Giessendam 4 kilometer. Op de A27 Breda in de richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum 9 kilometer met drie kwartier vertraging. En verderop in de richting Almere staat 4 kilometer bij Bildhoven.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 De eerste plaat, naar dienst weer, van drie uur bij ACFM gingen we terug naar de jaren tachtig. Je Cure, kill the cats, and down to earth. Ja, begin van uur twee gaan we meteen live schakelen met Duintjesveld. Het vervolg van de wedstrijd SV Zaanvoort tegen Hoofddorp. Hier is Joop. Ja, hoe is het daar? Nou ja, eigenlijk begint die wedstrijd een beetje dood te bloeden. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Uh, Hoofddorp is wat meer op de helft van Zandvoort aan het voetballen de laatste vijf minuten. En Zandvoort komt er eigenlijk niet meer uit. Het is slordig. Er, er, er gebeurt niks. Er zit geen, op dit moment geen beleving in. En wat deze wedstrijd nodig heeft is een doelpunt. En dat maakt mij uit, niet uit voor wie als het maar een doelpunt valt. Dus Sandford eindelijk de bal. Ik kan, kan aan, een, aan een rush beginnen daar. Even kijken, uh, de, uh, Maurice Mol, helemaal vrij, helemaal vrij op de linkerkant. Dan gaat, dan gaat uh, Patrick van Doorn, die, die snijdt er binnen en uh, Mol die schiet er tegen, tegen Sander aan en die bal gaat uh, weer terug. Weer Mol. Mol staat er steeds stil eigenlijk en die kan nu Patrick van spelen. Van Doorn maakt een mooie beweging, maar kan man niet passeren. Toch uh, houdt hij, blijft hij in de bal en via uh, voet van, nou uh, uh, uh, blijkbaar, uh, Patrick van der Oort gaat die bal over de zeilen en mag Hoofddurk gaan gooien. Ja, ik zeg het de laatste paar minuten. Zit er wat Zandvoort betreft eigenlijk niks. Zandvoort is aan het slabakken eigenlijk. En er is iets, echt iets nodig. En misschien is een loop het wel een goed idee. En dan mag het dan ook zelfs van Hoofddurk zijn, maar dan moeten ze wel gaan komen. Zandvoort die bal bezit. Ronald Kalis het We Kan een er, er rush gaan maken. Gaat over de middellijn. Kalas naar Belkin Pellekamp. Belkin Pellekamp naar verstraten, verstraten naar Van der Oort. En het blijft heen en weer breien. Maar ze komen er niet doorheen, want uh, Hoofddorp ligt met 10 man uh, voor het doel. En dat is een mooie, niet Paas op uh, Luijse Bergen. Die kon er net niet bij komen. De keeper van Hoofddorp kan die bal gaan pakken en hem weer in het spel gaan brengen. Dat is een beetje slordig, want de Berg stond nog achter. Maar gelukkig voor die hoofddorp is die bal weer weg voordat de Berg gevaarlijk kan zijn. En uh, kan de hoofddorp uit uh, zijn schuld kruipen. Nu hoofddorp aan de rechter, 11 van het veld. En daar is het uh, Paul van de Oort. Die kan ingrijpen. Wordt, doet dat verkeerd? En uh, nee, wordt uh, verkeerd uh, verdedigd door een hoofddorp. En Sandsland krijgt de vrije bal op de middenlijn. De stand is nog steeds 1-0. We spelen in de 32e minuut. En zo tegen het einde van de eerste helft komen we graag weer bij u terug. En we hebben een uh, beetje actie nodig, hè Joop? Ja, inderdaad. Er gebeurt weinig. Oké, okay, nou dus hopen dat het uh, allemaal goed komt. En dus dadelijk meer over deze wedstrijd. Hier is Bruno Mars. Keep up. Oh, you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Uh, Players only. Come on. Put your us to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24-karat magic. In the air. Hands tell tough, so clear. A look out. Mm. Second best for the hustlers. Hustlers. Gangsters. gangsters bad bitches. Keep up, players only, come on, put your pinky razor to the moon We dat ze juist van collega Jafres. Nog een beetje weinig actie daar op op dit moment. Laten we hopen dat het in het vervolg van de wedstrijd allemaal goed gaat komen. In ieder geval wel een voorsprong voor SV Sanford op dit moment tegen Hoofddorp. Het staat daar 1 tegen 0. Ja, het tweede uur van uh, Zalvoort op zaterdag. We hebben even gekeken naar de kwalificatie van de Formule 1 uh, in Rusland in uh, Sochi, uh, Albert Nu is het met onze Max gegaan. Ja, het is een, ik moet toch zeggen, een uh, toch wel wat verrassende uh, ja, opstelling morgen tijdens de Grand Prix van uh, Rusland. Uh, we hebben uh, te maken met uh, een verrassende massa, die uh, heeft zich uh, tussen Ricciardo en uh, Verstappen weten te rijden. Maar we hebben een front row, volledig gevuld door Ferrari... en wel op pole. Sebastian Vettel, gevolgd door Kimi Raikkonen. Dan krijgen we de Mercedesen en je zou dan zeggen Hamilton... maar nee, op de derde plek krijgen we Bottas, vier Hamilton... op de vijfde plek start Ricciardo, op zes Massa en op zeven... wellicht een beetje teleurstellend, Max Verstappen... want je gaat, ja, je gaat er toch aan wennen, de ja. best of the rest... Maar wellicht een weer mooie start morgen bij Verstappen. Om twee uur, trouwens, is de start van de, die Formule 1 race morgen in Rusland. En natuurlijk te volgen op de diverse speciale sportkanalen. Dus nog even het rijtje af. Vettel op Pol, gevolgd door Kimi Raikkonen. Valerie Bottas. Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Massa en op plek 7 onze eigen Max verstappen. Tot zover het Formule 1 nieuws en het ging natuurlijk over de kwalificatie die zojuist plaatsgevonden heeft. Met een keurige pole position voor Ferrari, Sebastian Vettel. Ja, we gaan dit even rustig aan doen met de kiss from fame en starmaker. Here, as I watch the I keep asking myself why and if there's more on the other side. Deze zingel zou, zou uh, passen in een ander programma van CFM. tussen F en Vloed. Maar diep wel gedraaid uh, bij Zalvoet op zaterdag. Joh, de The Kiss from Fame in Star Maker. Ja, voor het slot van de eerste wet, uh, is de helft van de wedstrijd. SV Zalvoet-Hoofddorp gaan we weer uh, naar Joop Fris toe. Joop. Nou, dat duurde wel even, want we spelen pas in de, even kijken, 41 e minuut. Dus we gaan nog even door. En Samson kreeg je net een, een klein kansje, want uh, er werd een wel gemaakt buiten het strafstofgebied. Een meter of 4, 5 buiten het strafstofgebied. De bal werd heel snel genomen naar Luxemstraat. Die schoot in één keer op de keeper, maar die vond de keeper op zijn weg om die bal uh, tegen te houden. Die Samson, Patrick, van Oort, uh, Patrick uh, Koper moet ik zeggen, die knalt die bal behoorlijk hard naast het doel van uh, Hoofddorp. En de keeper van Hoofddorp mag die balonde in het spel gaan brengen. Vanaf de 5-bijtelijn. Zandvoort is uh, echt. De vorige uh, reportage zei ik het al. Zandvoort is aan het doodbloeden. Er gebeurt niks. Op dit moment is. Uh, even kijken. Uh, Koen Magielsen is in het veld gekomen. Ik kan niet zien voor wie. Er is een blessure geweest bij Zandvoort. Ik kan niet precies zien wie. Maar Gielsen is een spits. En die is toch onbewegelijk. En laten we hopen dat daar dan die komt die Zandvoort zo hard nodig heeft. Weer een schot van uh, koper. Weer van de Grote afstand en weer was de keeper attent om die bal te gaan stoppen. Uh, zo moet je het misschien wel proberen vanuit die tweede lijn proberen te schieten. En de bal wordt nu uh, bewust buiten het veld gespeeld door. Even kijken, gaat het nu door? Nee, Santos blijft doorgaan. Een speler van Hoofddorp is aan de zijkant gegaan over de lijn heen. En dan zou je eigenlijk verwachten dat het spel wordt stilgelegd, maar dat is niet het geval. Het stopt in de aanval. En ze kan net niet bijkomen om die bal waarom te spelen. En dus is Hoogdorp weer in bomen zit en kan uit de verdediging komen. Niet helemaal, want ze spelen nu nog op het middenveld. En probeert van anders nog wat op die gevaar te gaan scheppen in het doelgebied van de Rijn in Mutsuars, Die het nog niet echt druk heeft gehad in deze hele wedstrijd niet. Uh, goed, dan heeft hij dan in ieder geval nu wel de bal, uh, Mutsuars, <laughs> heel toevallig. En dan kan je die heel rustig uitverdedigen. Nou, Peter van der Oord. Van de Oort, die gaat meters maken over de rechterkant. Uh, uh, uh, dan komt die bal waar, uh, uit de berg en die wordt onderschept door erop, dat is maar goed ook, want Berg, je heeft al een paar keer laten zien dat hij weer ontzettend bewegelijk is, dat die bal bijna aan zijn voeten blijft kleven, en dat hij dus levensgevaarlijk is voor zijn tegenstander. Mol, naar Berg Belenkamp, Berg Belenkamp, ver over die middenlijn, probeert daar, uh, daar Patrick van Hoor te bereiken, dat lukt net niet, maar wel naar zijn berg. Berg, wat gaat hij hiermee doen? Gaat 16 meter in? Nee. Spe probeert die bal te spelen, maar gaat via de schouder van het, van het verdediger richting het broertje, Paul van Oord, van Oort, terug naar Peter. Uh, Mol, Mol, in het centrum van Veld naar Magilse nu. Daar komt Magilse in, dat is een slotschot een slot sowieso. En een meter of 4, 5 naast het doel van Hoofddorp. Dus het gevaar is geweken. 44 uh, minuten spelen en er zal misschien nog wel even voor iets bij komen, want er is een kleine uh, ophoud geweest. Voor een dubbele bestuur, zowel het landvoort als hoofdurp heeft toen een bestuurbehandeling op het veld uh, gedaan. En dat uh, wordt dus waarschijnlijk ook door deze schrijvers erbij geteld. Een schrijver het overigens die absoluut niet druk heeft en zich ook niet vermoeid maakt, uh, rustig aan uh, deze wedstrijd aan het leiden is. Hoofdurp nu. Probeer daar een aanval op te bouwen. En dat wordt onderschept door Paul van Hoort. Paul van Noort. Aan de linkerkant van het veld speelt zijn broer Peter aan. Die staat op de middellijst zo'n beetje. En daar is Van Berg in beeld. Berg krijgt die bal dan ook aangespeeld. Er komt een diepe paas van Berg op Verstraaten. Verstraaten helemaal aan de rechterkant. die krijgt die bal prachtig mooi aangespeeld. Passeert de mannen. Dan gaat het 16 meter gebied slecht en breed. En daar is Koenagielsenburg, maakt een overstap. En daar is het van van de oort, een centimeter of twintig naast de paal. Mooi teruggespeeld, teruggelegd door uh, Koeman Gielsen. Die zag dat hij van de oort aankwam. Die schiet behoorlijk hard zelfs nog. En die bal ging die, die net aan de verkeerde kant van Zandvoort langs de paal. En die ging dus niet in het doel. Ondertussen weer Zandvoort in balbezit. De bal is uitgetrapt door de keeper van, van Hoofddorp. Uh, en daar gaat uh, Berg Belekamp. Berg Belekamp naar Pinkfist, uh, Luc Verstraten moet ik zeggen. Luc Verstraten, die krijgt hem ook nog helemaal bij de, bij de cornervlag. Legt een breed op Mol. Mol probeert een aan te baseren. Dat lukt dan ook. Legt hem die nu breed naar uh, Berg Belekamp die ingeschoven is. Uh, nu je berg. berg. Een prachtige beweging. Legt die bal voor. En daar is het bijna. Even kijken wie was dat. Uh, Magielsen die krijgt die bal op zijn hoofd. En die speelt die bal. Ja, volgens mij via een speler over de achterlijn. Er zouden dus ze corner moeten zijn. En uh, Duitse Berg dacht dat ook. Uh, de de scheidsrechter uh, was onverbindelijk. En die zag dat uh, nog een verdediger van... Uh, nee, dat uh, de Koeman de laatste was die bal over die achterlijn speelde. Nu weer bal in het veld gebracht door de keeper weer. En men is uh, op het veld uh, op de helft van Zandvoort. Uh, even kijken, Peter Koper naar Berg Belekamp Belekamp, naar uh, uh, Nijtsenberg, die is nu helemaal op de vleugel van de rechts. Daar, daar komt Be uh, Mol in en die verliest die bal waar en uh, hoofd erop kan gaan verdedigen. en moet je wel snel zijn, want anders is die bal alweer weg. Nee, hoofd erop nog steeds en uh, blijft in balbezit maar nog steeds op eigen helft Je kunt niet over die helft komen zomf is wat druk aan het opvoeren en er moet dan ook wel om in ieder geval die stand voor de rust op 2-0 te kunnen gaan brengen. Helemaal teruggespeeld naar de keeper. En dat was toch een behoorlijk eentje. Dat was bijna op de middenlijn. Maar er was geen mogelijk andere mogelijkheid voor die speler van Hoofddorp om die bal veilig in bepaalde te houden. Nu voor het doel langs. Daar even kijken van de Oort. Ik kan er tussenkomen. Dat is Paul van de Oort. Naar Peter Koper. Koper naar even kijken. Die is een foute paas daar. Naar Hoofddorp. De Hoofddurp speler kan het onderscheppen. En Berg Belenkamp komt er weer voor. En ik kan die bal rustig aannemen en naar. Paul van der Oort spelen, van de Oort, de hele weer. En dat is het eindsignaal van deze eerste helft, van deze scheidsrechter. Een tegenvallend van voor de naam in de laatste 20 minuten. Nou, ik moet zeggen, de laatste twee minuten, weer wat aanvallend. De voor dat moet meer laten zien om hier eh, de roodlantaar dragen van de derde klasse... een behoorlijk Nederland toe te brengen. En dat zal alleen nog gunstig zijn voor de wedstrijd van volgende week uit tegen Kagia. Terug naar de studio aan de Tolweg. Dankjewel, uh, Jan Fresh Inderdaad, de eerste helft zit er inmiddels op. Uh, straks gaan we weer terug bij jou voor de tweede helft van SV Sanford tegen Hoofddorp. Yeah. Y bebé. Invita a tus amigas también. Destapamos las botellas. Regla número uno, celulares afuera. Hij is een party para ti, bebé. Espantemos que mañana, tal vez, de pronto no te vea. Y tengamos un recuerdo, así que baby menea. Esa señorita, si sí se mueve bien. Cuando baila, es que la tiene que ver alucinante. Siembro pase verradiante. Conmigo se lee palo de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby move. Dale, baby move your party hit for me hit for me baby all right. I just want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 Stinky yeah. yeah. De single van Jean-Paul is gebaseerd op een naamplaat van Maxi Priest. Hebben we hebben het over Close To You. En als we dat soort singles denken, denken we met tien aan de zomer. En dit was Make My Love Go trouwens. Zo dadelijk de evenementen in de De komende dagen is er weer heel wat te doen in Zandvoorts. Weer een grote stapel voor je, Albert-Jan. Nou nog Zo, zo, zo. Hoor je ze dadelijk naar deze. Daar is hij dan, de trein. Ja, gewoon de trein nemen naar Zandvoort, Albert-Joh, want er is weer voldoende te doen. En we hebben gewoon zin in Zandvoort, Jordan, de zingel van de Pesadina's. Het brengt ons meteen inderdaad bij de evenementenagenda, want wat is er de komende dagen allemaal te doen? Nou, allereerst nog even, hij loopt op zijn einde, de tentoonstelling This is China, maar nog tot 7 mei bent u van harte welkom in het Zandvoorts Museum om deze tentoonstelling te bezichtigen. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling This is China... en over alle andere tentoonstellingen en evenementen in het museum... even op de website www.zandvoortsmuseum.nl www en ik zei het al in het eerste uur, een, geweld, een historisch weekend op het circuitpark Zandvoort vandaag en morgen... tijdens de historische Zandvoort Trophy. En fans van klassieke auto's, het is echt een aanrader. Fans van klassieke auto's en motoren en liefhebbers van historische race-series... kunnen volop genieten dit weekend van de historische Zandvoort Trophy. Tegelijkertijd met dit evenement zal het Automotor Klassiek Festival georganiseerd worden. Meer informatie over het programma en tickets kunt u altijd nakijken... op de website www.cpz.nl, www.cpz.nl. Dan wel op de website van de Hark, www.hark.nl, www.harkmeteC.nl. Dus liefhebbers van klassieke auto's, motoren en historische races... schroom niet en spoed u naar het historische Zandvoort-trophy... op het circuit Zandvoort vandaag en morgen.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 Tot medio september mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, harensplechters, masseurs, etc. op een plek van 3 bij 2 meter hun kunsten uitvoeren en verkopen. Allerlei soorten art, maar dan ook welness. De Art Boulevard is bij Mooi Weer dagelijks geopend... tussen 10 en 10 uur. En is uiteraard voor de bezoekers uh, gratis. Dat allemaal Art Boulevard Zandvoort en uh, dat allemaal op de Boulevard. Dan uh, zondagmiddag, morgenmiddag, om vier uur is het de tijd voor muziek op de zondagmiddag. Van vier tot zes uur. En uh, dat wordt een optreden verzorgd. En dan hebben we het natuurlijk over, uh, even kijken, stichting, hoe heet het ook weer? Uh, dat staat hier niet vermeld. De locatie staat niet vermeld. Maar goed, de kenners weten het, muziek op de zondagmiddag. En dat met Debbie Keuken op zang, Ono van Dijk zang. Wout Aag op gitaar, Paul Schimmel op piano en Alvin Dichter. Te horen zijn jiddische liederen en popzongs. En de toegang is gratis. Kijk even op de website van de VVV Zandvoort. Ga naar evenementen om de locatie even nader te bestuderen. En dat is dus morgen van 4 tot 6 uur. Classic uh, concerts bedoel nee, je? Nee, geen classic oh. concerts. Nee, Studio Anthony. Okay. Nou wil ik het weer. Okay, Studio okay. Anthony. Uh, dan, zoals ook gememoreerd, dan komt, krijgen we allereerst 4 mei. En een tweetal, her, een, een, drietal her, een tweetal herdenkingen, een om twaalf uur s middags en één om zeven uur s avonds en dan die van zeven uur s avonds is wordt voorafgegaan... aan een herdenkingsdienst in de protestantse kerk... gevolgd door een stille tocht naar het herdenkingsmonument... waar de herdenkingsplechtigheid om acht uur zal beginnen. Kijk voor het volledige programma van 4 mei... even op de website van de gemeente Zandvoort... www.gemeentezandvoort.nl... om alles nog eens rustig na te lezen. Dan natuurlijk 5 mei. Van morgens vroeg tot s'avonds laat groot feest in het gehele dorp Zandvoort. Eh, waaronder een uh, heuse vossenjacht. Dus ik blijf thuis. Dat ja, ja, ja, ja, ja. Goed, dat op 5 mei. Veel activiteiten ook na te kijken op de website van de VVV. Dan gaan we alweer naar het volgende weekend. Op 7 mei is het tijd voor het Japanse Autosportfestival. Kort JAPFest genoemd. Het Japanse Autosportfestival op het circuit Zandvoort. Met recht mogen we dit jaar de grootste Europese evenementen noemen... voor de liefhebbers van de Japanse sportieve auto's. Het gehele circuit en alle paddocks in Zandvoort... staan die dag in het teken van complete Japanse auto'scene. Dit betekent dat er genoeg te zien en te beleven valt... voor iedereen die een passie voor deze autosport heeft. En dat allemaal, is dus, zoals gezegd, op 7 mei. Meer informatie kunt u uiteraard terugvinden... op de website van het circuit Zandvoort. www.cpz.nl www.cpz.nl 7 mei, Japans Autosport Festival.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 Weer vol met kraampjes en in Zandvoortse kleuren uiteraard blauw-geel. De voorjaarsmarkt op 7 mei van 10 tot en met 6 uur s'avonds. En het speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. En ook aan de jazzliefhebbers wordt op 7 mei gedacht... want dan is het weer tijd voor jazz in Zandvoort. En dit melden we met Marjorie Barnes. Een geweldig mooi jazzconcert. Dat speelt zich allemaal af in Theater de Krocht. Groot Krocht 41 deze 7 mei. Meer informatie over dit concert met Marjorie Barnes... en alle andere jazzconcerten in de krocht... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En dan ga ik even een hele grote brug naar 19 mei en 21 mei... De Jumbo-familie Race Dagen Driven by Max Verstappen. De Jumbo-familie Race Dagen Driven by Max Verstappen is een spectaculair evenement waarbij de hoofdrol is weggelegd, uiteraard voor onze enige echte Max Verstappen. Fans van de Formule 1 en Max kunnen volop genieten. Immers komt Max op zaterdag en zondag met de Red Bull Racing Formule 1 Bolide in actie tijdens een aantal spectaculaire demonstraties. De enige kans met Max, om Max te zien, om, en wel in Nederland. Want dat is de enige keer dat hij in Nederland zal zijn. Ne 19 en tot en met 21 mei. De jumbo familie dagen driven bij Max Verstappen. Meer informatie en voor kaarten kijk even op de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl Ben je klaar? Ik ben klaar. Oké, okay, tot zover. De evenementagenda er is de komende dagen weer voldoende te doen. En mocht je de evenementen nog een keer na willen lezen... ook dat kan via onze eigen CFM app. Je hebt dat uh, waarmee je 24 uur per dag op de hoogte blijft van de laatste nieuwtjes. Je kan luisteren naar CFM en ook de evenementen kan uh, volgen. Download hem nu mocht je hem nog niet hebben. Dat kan gewoon in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek hem onder ZFM Sanford. Hier is Curtis Tigers. Love is a hunger.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 zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort. Als eerste hoorde je Curtis Stagers, die mooie single I Wonder Why. Gevolgd door Omi, jawel, dat was de cheerleader. Ja, zo dadelijk gaan we weer over naar Jan voor de tweede helft van SV Zandvoort tegen Hoofddorp. Maar eerst een ander bericht. Kunst is durf. Met die woorden opende Marco Termes zijn eerste fototentoonstelling vorige week in de ruimte boven de HEMA. Een kleine 50 foto's van hem en zijn leermeester... Onno of, of middelkoop zijn bijeengebracht... En laten zien hoe de schrijver, dichter, schilder en inmiddels ook fotograaf... objecten, mensen en dieren in zijn omgeving ziet. Het werk is door Charles Bos op groot formaat afgedrukt... en siert de wanden van de ruimte die voor uitermate geschikt blijkt te zijn. De ruimte boven de HEMA hebben we het dan over. De expositie in de ruimte boven de HEMA is tot half mei... op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur geopend. Via de trap naast de HEMA kunt u er komen. Termes en vaak ook van middelkoop... zullen dan aanwezig zijn om u te ontvangen. De entree is gratis en de foto's zijn overigens te koop. Het is echt een prachtige expositie geworden. Ja, en ik kan zeggen dat er uh, inmiddels al een paar foto's uh, zijn verkocht, uh, Albert-Jan. dus... Hart okay, nou, dus hartstikke uh, goed. Wees dus, er snel bij. Wees er snel bij, want op is op. <laughs> de foto-expositie van uh, Marco en Onno boven de HEMA. Ja, zoals ik zojuist zei, gaan we zo dadelijk weer naar Joffreers. De tweede helft van de wedstrijd. SV Sanford tegen Hoofddorp. En Sanford moet wel een beetje meer gaan scoren, hoor. Want die hoofddorp en dat zijn niet echt heel geweldige spelers. De zinger van Kim Appleby en Don't Worry. Ja, we gaan weer naar Deinsjesveld, de tweede helft. En we beginnen meteen met een doelpunt, Job. Ja, inderdaad. Een hele rare situatie voor het doel van Hoofddorp. Uh, hoe het nou precies gegaan is, ik kan het je niet vertellen. Maar ik weet wel, op een gegeven moment toch die bal erin ging. De scheidsrechter keek nog even naar de assistent... Maar het doelpunt werd geteld. Zamford leidt nu in de, even kijken, 56 minuten met 2-0. Dit is ook wel nodig, want Sonford, eerder melden... het bloedt een beetje dood. Somfort kon geen, geen vat op de wedstrijd krijgen, kon geen druk zetten. bedoel, van de hoofddorp ...en dat is de laatste 10 minuten wel het geval geweest. Met het gevolg dat er nu 2-0 staat. Zamford is nu in de aanval. De bal is via... nee, niet meer bij Berg... maar de hoofddorp verdediger speelt de bal over de zijlijn en Zamford mag gaan gooien. Dat doet uh, Ville van der Linden, van der Linden naar uh, Patrick Koper. Koper helemaal terug naar Van der Oort, Paul van der Oort moet ik nou zeggen, want Patrick die staat weer voorin. Weer koper kopen naar uh, Magielsen. Die bal komt er niet. Er werd onderschept. En toch weer terug richting Magielsen. die, die nu wel heeft. En je ging dat via een verdediger van uh, Alville kreeg je niet. Nu aan de linkerkant. Patrick van der Oort. Zat helemaal vrij. Daar kan hij niet meer iets mee doen. Nee, Hij speelt hem toch terug naar uh, Mol. Mol die man passeert. Dat doet hij netjes. Dat doet hij snel. En dan krijgt van de Oort die bal weer terug. De hoogte van de uh, 5 meter lijn naar buiten. Het Dan komt die bal voor. Maar dat is meer, meer een, een acht zwaai eigenlijk. Want hij krulde naar buiten toe. En Patrick uh, uh, moest we kunnen nog net aanraken om daar een meidenspeel te spelen. Van de Berg nu. Bergen nu. Probeer daar de, even kijken wie is dat uh, Magielsen te bereiken. Dat lukte niet. En de erop kan overnemen. Hoofdorp dat ze nu met de rug tegen de uren staat en die bal ver weg uh, speelt. Het Zandvoort is weer in bal bezit. Magielsen. Die draait en keert en wint, Maar die raakt die bal toch nog kwijt. En nu kan Hoofd Hoofdorp een eindelijke een keer eruit komen. En op de helft van Zandvoort. Bijna op de helft van Zandvoort. Zover is het nog steeds niet. En Zandvoort heeft alweer de bal. Magielsen naar Mol. Mol, die ontzettend hard werkt, maar een beetje ongelukkig is uh, in zijn afwerking. En daar gaat een uh, goede paas naar uh, Milan Berg Belenkamp. Die kan er niet aankomen. Ben ik van de woord kan, kan kappen en kan schieten. En een schitterende goal. Prachtig Mol, doelpunt van de rand van de 16. Hij uh, kon nog kon voor die rechterbeen krijgen, wat hij echt nodig heeft. En met een prachtig schot in de verre hoek. In de, hoog, de bovenste hoek kon hij de kippen van Hoofddorp verslaan. En nu zaten we dan in de 58e minuut alweer 3-0. En zo hadden we het eigenlijk gehoopt dat het al in de eerste helft is gegaan. Voorlopig is het natuurlijk nu 3-0. En we spelen de 58e minuut. En na het nieuws komen we graag weer bij u terug. Eindelijk weer wat meer actie daar op Duitsersveld. 3-0 op dit moment. SV Salvoort tegen Hoofddorp. But I'd never find you We gaan weer naar op want Jab, jij hebt weer een doelpunt. Ja, 60e minuut, een hele mooie aanval voor Zandvoort. Een snelle aanval door het centrum. En daar zag uh, Milan Werkbelekamp dat uh, Koen Michielsen helemaal vrij stond. De beweging van Michielsen legde de bal achter de keeper. Het stand is 4-0 voor Zandvoort. En Als uh, SV Zandvoort uh, in de stemming komt uh, al bijzonder, komen wij dat ook, hè? Oh, ja, lekker. Je de zin van uh, Wayne Waits en Lady in die speciale uitvoering. Zodra ik de derde en uh, laatste uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Met onder meer dier van de week, het gedicht van de dag. Vervolg van de voetbalwedstrijd, Formule 1 nieuws en nog veel meer. Graag tot zo meteen na het nieuws weer van 4 uur. So far away from my father's daughter She just wants a life for a baby all I all no one will come She's got to save him Daily struggle She tells him